Twee uur. Het NOS-journaal. Lissabon Thomasen. In het stadion van FC Twente in Enschede is het dak van een tribune ingestort. Er liggen mensen onder het puin. Verslaggever Matthijs Holtrop staat bij het stadion. Matthijs, wat zie je nu? Uh, zojuist is uh, de eerste lijkwagen het stadion binnengereden. En die uh, is ongeveer uh, op de middenstip uh, heeft die, uh, geparkeerd. Dat betekent dus uh, erg slecht nieuws, want uh, die komt uh, nooit voor niks. Nee. Dus uh, het lijkt erop dat er uh, nog echt doden zijn gevallen bij dit ongeluk. De staalconstructie waar het dak aan vast zit, nee, die zijn eigenlijk als luciferhoutjes voorover geklapt. En daardoor liggen die pijlers van die dakconstructie, zo'n uh, ja, spelletje Mikado eigenlijk, zo verspreid over de tribunes. Het is een verschrikkelijke ravage waar dus naar nou, wordt gesproken nou, tussen de... 5 en 15 mensen onder zouden kunnen liggen. En over die cijfers uh, is nog heel wat speculatie. Ja, de, en er is, zijn er al mensen daar weggehaald, dat je weet? Ja, de ambulances rijden hier, uh, nou ja, af en aan is een groot woord. Maar ik heb al een aantal ambulances zien vertrekken en komen. Dus wat dat betreft lijkt het erop dat er wel mensen zijn afgevoerd. En uh, nou ja, die lijkwagen zal uh, ongetwijfeld ook iemand meenemen, dus... Overigens is hier ook zojuist het RIT aangekomen, het rampenidentificatieteam. En hun taak is dus om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen... en zo ja, hoe die mensen er aan toe zijn. Ze worden vaker ingezet bij bijvoorbeeld uh, tsunamis, aardbevingen en dat soort mm -hmm. rampen. En zij zijn dus gespecialiseerd in het zoeken onder puin. Ja, nou, uh, later vandaag wordt er meer bekendgemaakt, heb ik begrepen. Ja, over een uh, klein half uurtje om half drie is er een persconferentie op het mm -hmm. stadhuis. En we hopen dan dus wat meer duidelijkheid te krijgen over aantal gewonden en uh, wat voor mensen en wie dat dan zijn. Uh, of dat de bouwvakkers zijn en uh, nou ja, hoe het uh, met hen gaat. Ja, ja het, het stadion, de groosvesten, wordt verbouwd. De tweede ring van de tribune wordt uitgebreid. En ja. het ongeluk gebeurde op de tribune aan een van de korte kanten van het veld, weten we. Um, en we hebben berichten gehoord dat twee draagarmen het zouden hebben begeven. Klopt, en ik heb zojuist met een mevrouw gesproken... die weer het mensen kent van het bouwbedrijf die daar in het stadion aan het werk zijn... En volgens haar is het verhaal als volgt... dat uh, de kraan die momenteel op het stadion is gebouwd om dat dak dus uh, te bouwen... dat die kraan iets zwaars heeft opgetild vanaf de onderkant van het stadion. Daarmee een van die steunpilaren heeft aangetikt. Dat die steunpilaren daardoor is omgevallen. En dat de tweede, de enige andere steunpilaar het dak niet meer kon dragen... waardoor uiteindelijk het dak is ingestort. Ja. Matthijs Hol Holtrop vanuit Enschede. Over een half uurtje horen we wat meer... Er is een lijkwagen dus gearriveerd in het stadion. En dat zou betekenen dat er in elk geval één dode te betuigen is. Matthijs. De Europese Centrale Bank heeft de rente voor de tweede keer dit jaar verhoogd. Het tarief stijgt met een kwart procentpunt tot anderhalf procent. De verhoging was al verwacht door analisten. Met de renteverhoging hoopt de ECB te voorkomen dat de inflatie te veel oploopt. Barry Matlener, Europarlementariër voor de PVV, heeft zich de woede van zijn Poolse collega Zazada op de hals gehaald. Matlener haalde gisteren in een debat hard uit naar de Poolse premier Tusk. Nederland wil helemaal geen Poolse werklozen onderhouden, meneer Tusk. En we willen ook geen Griekse pensioenen betalen, meneer Tusk. Wat we ook niet willen is Roemeense bedelaars en oplichters die onze straten onveilig maken, meneer Tusk. De Poolse christendemocraat Zazada schrijft dat Madlener blijkbaar niet weet dat honderden Poolse militairen in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor de Nederlandse vrijheid. De Duitse socialist Schulz zei gisteren al dat Madlener taal gebruikt, die wordt ingegeven door racisme. Minister van Bijsterveld wil dat nog meer tv-programma's van de publieke omroep toegankelijk worden voor blinden. Via een speciale ontvanger kunnen blinden en slechtzienden nu gebruik maken van gesproken ondertiteling. Die ontvanger zorgt ervoor dat de ondertiteling van niet-Nederlandstalige programma's in het Nederlands wordt uitgesproken. Vorig jaar is het aantal programma's met deze voorziening gestegen naar 75 procent. En vermoedelijk loopt dat dit jaar op tot 85 procent.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 Het weer, steeds meer stapelwolken, maar ook geregeld zon. In het noorden kan een bui vallen. Het is tussen 20 en 24 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Het wordt dan een graad of 21. anwb verkeersinformatie informatie. op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt meer en Muiden, 4 kilometer. Richting Amsterdam tussen Gooi meer en Muiden, 8 kilometer. Met een vrachtauto in brand en er zijn drie rijstroken dicht verkeer naar Amsterdam kan vanaf Knoop het Eemnes beter omrijden... over de A27, de A12 en de A2. De A20, hoek van Holland-Gouda, bij Nieuwekerk aan de IJssel... in beide richtingen is de afrit dicht. Er is een brand langs de N219. De wegkapelle aan de IJssel-Zevenhuizen. Die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A20 en de Zevenhuizen. Op de A20 richting Gouda staat er bij Moordrecht 3 kilometer. Een ongeluk op de A27 Utrecht-Almeer... daardoor 6 kilometer tussen Beeldhoven en de afrit Hilversum...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 Van de Ramea Zomeractie en maak kans op een Mini Cabrio. Kijk snel op remeanl slash Zomeractie. Je balen, natuurlijk. Robert Geesink is gevallen en heeft pijn. Ze vielen vandaag uh, en bosjes uh, en links en rechts. En nu is Alberto Contador gevallen. Wij uh, zijn uh, de organisatoren iets te veel op zoek naar uh, spektakel. Er rijden in ieder geval meer uh, motorrijders dan wielrenners. Jongen, jongen, het is wel dag hoor. Eén seconde is in feite ook genoeg op de finish. Het is, Kevin Nu Wie ben ik om daar wat van te zeggen? Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aard Vierhouten... Tom van het Hek en Dionne de Graaf. Goedemiddag, het is donderdag 7 juli. De renners in de Ronde van Frankrijk zijn twee uur geleden begonnen... aan de langste etappe van deze ronde. Van Dinan naar Lisieux gaat het over 226,5 kilometer. Over twee kolletjes van de derde en een van de vierde categorie. En de vraag is, hoe zijn de mannen die gisteren zijn gevallen... de nacht doorgekomen en hoe komen ze deze dag door? Ja, Gio, en dan gaat onze aandacht uit naar Robert Geesink. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou vragen, maar hoe heeft hij geslapen? Hij heeft goed geslapen, meldt hij tenminste zelf. Beter dan dat hij en wij met z'n allen hadden gedacht na die valpartij van gisteren. Hij zit dus gewoon weer op de fiets en moet verder de pijn maar verbijten. Ivan Velasco, Spanjaard uit de Eudes-Kartelploeg, die is eruit, die is niet van start gegaan. Want die heeft een gebroken sleutelbeen. We hebben een kopgroep, voorsprong, bijna 11 minuten. Twee Nederlanders erbij, Hogerland en Westra. Op weg met Radio Tour de France. Jeudi 7 juillet. Radio Tour de France. Sixième étape, etappe. Dinant, hey. Lisieux. Hey. De Tour. Aha. Op 1. Ik trapte er weer in. Jammer zeg, that's what I like about you. We gaan uh, naar de koers. Ja, want uh, we kennen de namen inmiddels. Hè? En zeker in de kopgroep. Liewe Westra en Johnny Hogerland. Vakantie Soleil in de aanval. En hoe, Gio? Ja, we hebben het niet anders gezien in deze Tour de France. Het vindt er altijd een lekker gevoel hoor als we zo'n Nederlandse ploeg er ook bij hebben... die niet zoveel te maken hebben met het algemeen klassement. Laat dat nou maar lekker aan Rabobank over met Robert Geesik als hij tenminste niet valt. En uh, Vakanselij mag dan mooi voor de dag uh, successen gaan of gewoon lekker in beeld rijden. Want dat is wel een punt trouwens. Ze staan laatst uh, als het gaat om de pro-teams. Uh, de ploegen die uh, de hoogste divisie van het uh, professionele wielrennen vormen. Uh, en uh, daar staan ze op dit moment 18e en laatste in. Omdat ze toch niet zoveel punten verzameld hebben. En om punten te verzamelen ja, moet je gewoon overwinningen boeken in belangrijke wedstrijden. In pro-tour-koersen, in pro-team-koersen. En uh, dat is dan toch heel erg jammer dat dat niet lukt. Dus heeft het niet zoveel zin om alleen maar in ontsnappingen te zitten. Het zou ook eens een keer afgemaakt moeten gaan worden. De voorsprong van de kopgroep. 10,5 en een half minuut ruim nu. Dus alweer een klein beetje teruglopen. Het was 10.45 maximaal. En dat zal waarschijnlijk ook de maximale voorsprong blijven deze rest van de dag, want ik kan me toch niet voorstellen dat het peloton die groep zomaar laat rijden, want het is echt een kopgroep met alleen maar klasbakken als je kijkt, Anthony Roet, de Fransman die erin zit, 24 jaar oud pas hij is hartstikke jong, maar heeft al een etappe gewonnen in de Vuelta, twee jaar geleden hij heeft uh, dit jaar het circuit de Lorraine en het circuit de La Sarte gewonnen twee etappenkoersen in Frankrijk en het zijn echt geen misselijke koersjes en in die koersen heeft hij ook nog eens een keer etappes gewonnen, dan Leonardo Doeken een columbiaan, die kan klimmen, redelijk klimmen. En hij kan goed sprinten. 31 jaar oud, is al wat ouder dus. Ook een etappe gewonnen in de Vuelta. In 2007 was dat. Hij rijdt zijn derde Tour de France. Adriano Malori, de derde man in de kopgroep. Is een Italiaan. Is nog jong. Is de jongste van allemaal. 23 jaar uit Parma. En als je kijkt wat die allemaal al gewonnen heeft. Hij is uh, nationaal kampioen tijdrijden bij de belofte geweest. Europees kampioen tijdrijden bij de belofte. Wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. Dat was allemaal in 2008. Dit jaar won hij de tijdrit in de Settie Mana Coppi I Bartali in Italië. En hij werd Italiaans kampioen tijdrijder bij de Professionals. Dan ben je dus een hele goede tijdrijder. En die kunnen ze gebruiken in die kopgroep. En dan Johnny Hogeland. We weten het, twee jaar geleden, twaalfde in de Vuelta Liebe Vestra. Veel gewonnen al. Toch ook een coureur die graag uh, aan de leiding of in een kopgroep rijdt. En daar veel werk uh, verzet. Nou, een prachtige kopgroep in ieder geval. Die vijf die zullen in ieder geval goed samenwerken. Want ze hebben er allemaal belangen bij. En het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Beuren hoor, in deze etappe. In die langste etappe van de Tour de France. Dat we misschien wel dadelijk een finale krijgen met die vijf man aan de leiding. Het is Anthony Roet die op dit moment virtueel aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Hij staat 50e op twee minuten en 25 seconden van Thor Hushovd van de gele trui. Nou en de voorsprong als je dat dan weet staat inmiddels op tien minuten en 23 seconden. We hebben nog een achtervolger want we krijgen nu net een nieuwe situatie gemeld uit de koers. Dat is opvallend. We zien hier Staan, want we hebben nog geen live beelden. Dat Johnny Hogeland is weggereden bij de koplopers. Dat vind ik wel heel druistig hoor. Dat vind ik wel heel erg dapper van hem. En ook wel erg vroeg en misschien wel een beetje onnadenkend. Maar Hogeland is er vandoor. Dat zal alles te maken hebben met het feit dat we straks gaan beginnen. aan de beklimming van de Côte de Saint-Michel de Montjoie. En daar krijgen we inmiddels zelfs de uitslag van. Hogeland komt daar als eerste boven. Pakt twee punten in het klassement om de bolletjes te En Hogeland, daar weten we één ding zeker van. Hij heeft het voor de toekomst. Al gezegd. Hij had een witte helm met rode bolletjes laten klaarleggen. Voor het geval dat. En als hij straks op de volgende coat ook als eerste boven komt. dan heeft hij die, die bolletjes trui gewoon in handen. En gaan we vanavond Johnny Hogeland in ieder geval op het podium krijgen. Als drager van de trui. Nu hebben we beelden. Live beelden vanuit de koers. We zien daar Hogerland die eventjes een high-five geeft aan uh, lieve Westra. Want uh, dat is de leider in dat groepje van vier. die weer aansluiting krijgt bij Hogerland. Westra die sluit dus aan. Dat betekent dat Hogerland gewoon de punten gepakt heeft. en zich daarna weer terug heeft laten zakken in de kopgroep. Het is slecht weer. Het ziet er regenachtig uit. Druppels op de lens van de camera. De mannen zitten in de regenjasjes. Het gaat nog een hele moeilijke etappe worden hoor, voor heel veel mensen. En voor Robert Geesink onder andere, terwijl er nu iemand over mij heen komt hangen die een lampje gaat aanmaken. Maar goed, dat, zo donker is het hier ook alweer niet. Eén man zal het in elk geval erg lastig hebben in het peloton. Dat is de man die gisteren zo zwaar is gevallen, Robert Geesink. Hankok, onze verslaggever, die vroeg vanochtend hoe Geesink heeft geslapen. Ja, vannacht ging wel goed. Ik heb wel goed geslapen, maar het is nu allemaal een beetje, een beetje stijfjes. Hè? Waar heb je nu het meeste last van? Ja, vooral van voor mijn rug. Eigenlijk zelf als gisteren. En ik uh, ben op mijn rug gevallen en uh, zeg de maar, rand van mijn bekken. Dat uh, doet wel een beetje zeer. En hoe kijk je uit naar nou vandaag of tegen vandaag op? Nou ja, als een dag om door te komen en uh, morgen hetzelfde verhaal. En dan, uh, daarna gaan we het wel zien. Maar uh, in ieder geval eerst eventjes, uh, eerst eventjes deze twee dagen doorkomen. Hoe is het met je, met je hoofd, met je mentale gesteldheid? Nou ja, op zich wel goed. Ik, ik zeg altijd, we moeten gewoon zien hoe het vandaag gaat. En uh, kijken hoe het in de, in de koers gaat. Het zal aan het begin wel niet zo lekker lopen. Maar uh, als het dan uh, in de finale maar goed is. Er is verder, je hebt gevonden, je bent gebutst. Er is, maar er is verder niets kapot? Nee, nee ja precies. Ik heb uh, rondom uh, wat, uh, wat mis ik wat velden. Maar voor de rest uh, is er niks. Uh, ja, gewoon maar is er denk ik uh, op het moment uh, slecht aan toe. Want die heeft echt uh, last. Dus, uh. Hoe ga je nou rijden? Ben je nou extra nerveus vandaag door dat, dat gefriemel? Nee, nou ja, ik denk dat het inderdaad uh, dat vandaag gewoon een dag is om uh, een beetje uh, ja, te kijken hoe het loopt. En uh, dan in de finale uh, wat, misschien wat meer uh, de, de risico's op te zoeken. Maar uh, uh, nou ja, extra, extra nerveus niet, maar uh, ja, het, is gewoon, uh, het is gewoon kloter dat zo gelopen is. Maar dan ga je nu toch niks meer aan kunnen veranderen en dat uh, is gewoon het beste ervan maken. En zo is het maar net. Robert Gesink was dat... in gesprek met Han Kok, presentator en verslaggever van BNN... en zeker ook wielerliefhebber, wielerkenner zou ik willen zeggen. Nou, nou, nou, liefhebber wel. Ja. Kenner ook, toch? Ja, ik volg wel echt wel te veel bijna soms, ja, denk ik. Ja. Hoe, hoe groot is jouw liefde voor het wielrennen? Nou, dat ik in oktober al rijkhalsend uitkijk naar de Tour Down Under... en dan de, de, de La Marsellaise die eind januari gereden wordt. En ik volg het ook wel echt, als, het, als er geen beeld bij is... dat ik het zo via live-tickers en zo volg, van die, van die tekstverslagjes. Dat vind ik wel... Ja, het geeft gewoon ontspanning. Het is gewoon echt zalig om te doen. Ja, dus die vakantie van die wielrenners is eigenlijk heel irritant... Ja, dat is, ja, dan ga ik wel veldrijden kijken. Maar dat is, dat is alleen het weekend. Dan heb je die weken weer die zo lang duren. <laughs> is het zo erg? Ja, het is wel soms wel een beetje... het maakt me ook een beetje zorgen over mezelf. Dat ik, uh, ik denk van ja, moet ik daar al mijn geluk dan uithalen? Nou, blijkbaar wel. Dat kan toch? Ja, en het brengt ook echt geluk en rust en... Ja, vooral, het is, het is bijna een soort therapie voor mij. Als de wielren is, dan voel ik me helemaal in mijn element. Ik neem ook alles op wat op de tv überhaupt uitgezonden wordt. En dan kijk ik dan, s'nachts zit ik dan nog uh, oude etappes van de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland te kijken. Ik weet nu nog dat ik drie hele lange bergetappes van de Ronde van Italië nog moet kijken. Dus dat bewaak ik dan weer voor na de tour. Oh, echt waar? <laughs> ja, dus, ja, dus het ja. maakt jou niet uit als je weet hoe het afgelopen is? Dan dan kijk nee, je maar nog. ik denk dat misschien is er toch iets gebeurd... Waar, waar dan niet over gesproken is in de krant of dat die verslaggevers... Het ergens over hebben, wat dan weer extra informatie oplevert, zo ja. geweldig, maar de stoer vind ik dan wat dat betreft weer stressvol, want dan is het zo erg belangrijk... en nu ook met die Robert Geesink. Ik heb, ik heb er gisteravond nog de hele avond over gehad... want hij was een geval en je zag enorm veel bloed. En toen zei Lars Boma al van... ja, het is niet zo erg, want het is wild vlees. En ik had gisteravond een barbecue met mijn zusje, die is paardenarts... en die werkt ook wel eens met wild vlees. Maar dat is dus, als je geen vel hebt... dan gaan je cellen gaan gewoon groeien. Dat gaat heel snel groeien. En uh, blo bloedvaatjes uh, groeien nou eenmaal sneller dan zenuwen. Dus je hebt dan een soort bobbels met alleen maar bloedvaatjes... Wat heel snel open kan springen. En wat dus enorm gaat bloeden. Maar het voordeel is wel, je kan het bij paarden snijd je het er zo af en doe ze niet eens te verdoven. Want er zit geen gevoel in, omdat er geen zenuw in zitten. Nee, en wielrenners doen het met borsteltjes, hè? Oh, dat is... Echt waar? Echt? Ja, een beetje schrapen zo. Ja, dat, want het dat kan zo. M mijn zusje heeft dan zo'n klein, klein, zo klein klusmesje. En dan snijdt ze het ermee af. Met, maar je moet heel erg oppassen. Want je moet echt op het wilde vlees zitten. Want als je op het echte vlees uh, zit, dan doet het in één keer enorm pijn. Ja, lekker. Dank dus, u, uh, Dat was gisteren de barbecue. Dank u, dokter. <laughs> Radio to the I don't know why. Big eyes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 Laten we zeggen, speciaal voor Michael Bogert. Splendid uit Den Haag met uh, het nummer Again. Um, Michael Bogert en uh, Steven Dalebout uh, hebben weer het gesprek van de dag. Ja, Zo begint het goed he, gedaan, met deze hoor. band. Wat zeg je? Zo begint het goed ja, met deze we, band, uh, we, we, en dan vooral Michael heeft zijn dansje weer gedaan op het nummer. Uh, ja, <laughs> ja uh, maar we gaan praten natuurlijk vooral over, uh, over Geesink. Laten we eerst even luisteren naar hoe Geesink gisteren klonk. Ja, wat ik al zei, Voor gewoon balen. Ik bedoel, ja, hier uh, ben je... Maanden op aan het uh, voorbereiden geweest. En uh, dan uh, ga je op de klote. Ja Michael, ja, je moet nu lachen. Maar je hebt, je hebt ook gehoord hoe Geesink vandaag klonk. We konden zojuist het interview wat Han had uh, bij hem. Uh, bij de start uh, kon je naar luisteren. Um, ja, hoe klinkt hij? Ja, gewoon uh, normaal zeg maar. Gewoon uh, realiteit. En uh, ja, je kan er weinig aan veranderen. Je bent uh, op je gezicht gegaan. Je moet vandaag 220 kilometer. Het is uh, niet zo heel goed weer. Het regent. Er staat een hoop wind. Ja, je bent stijf. Uh, gisteren op het moment dat hij viel ging het 60 aan het uur, denk ik. En ja, als je dan uh, valt, dan, ja, dan heb je volgende dag zoveel last van. Het zijn vaak nog ineens de wonden, maar het is ja, je, je rug en, en alles en wat die die je ja. gemaakt hebt. Het is gewoon niet goed voor je lichaam, maar je hebt altijd wel een dagje... één dag, twee dagen nodig om daar weer een beetje doorheen te komen. Ja, wat denk je hoe hij, hoe hij hier met mentaal mee omgaat? Ja, hij heeft wel al eens eerder met het bijltje gehakt, hè? Ja, nou ja, mentaal, je moet je daar gewoon overheen zetten. En, of gewoon, dat klinkt een beetje raar, maar... Je, je, je hebt geen keus. Nee. En natuurlijk is het niet leuk. Je, het is een tegenslag, maar ja, daar moet je mee omgaan. En ik, ik denk dat Robert dat wel goed kan. En... Ik hoorde dat karate wat meer problemen had. Ja, maar we ja. gaan het zien. Maar ja, het zo, ik geloof ik... zelfs dat Adrie van Houwelingen zei dat het de vraag is of karate ja. vandaag wel uit kan rijden. Ja, ja, zeker. Dus dat is, uh, dat is hoogste om... ja, het hoogste. Is, het is nog een beetje vaag wat, wat er gaat gebeuren. Maar voor Robert is het. Uh, wat, wat denk ik het grootste probleem is, is dat je als je gevallen bent, heb je, je hebt altijd even die angst erin zitten en je durft. Je, je moet heel de dag van voren koers, omdat er winst staat. En dan is het wel eens moeilijk om je op te laden. En in de finale ja, je moet dan weer gewoon uh, ja. die knop omdraaien en gewoon weer gaan wringen. En dat is, ja, dat maar, is het grootste zet... probleem. Het juist moeilijker, omdat je misschien bang bent voor ja, die val. Tuurlijk. Ja. Er, er zijn renners die hebben daar geen last van. Maar ja, ik denk Robert wel. Ja, ik denk dat hij toch eventjes... Uh, iedere keer als hij vandaag moet vringen dat hij denkt, oh, als ik maar niet onderuit ga. Nee, en als iemand anders mij maar niet... Uh, ja, dat nee, heb nee, je, je ook vaak je, nog. Je ja. zelf in de hand. Nee, nee. nee. nee. meestal is dat zo. Ja. Ja. Meestal je door een ander. Uh, Adrie van Houwelingen zei gisteren uh, na de koers... Ja, hij hekelde een beetje de, de drukte in de koers. De drukte met de motoren en de fotografen op die motoren. En daardoor kon de rondearts bijvoorbeeld niet op tijd zijn... Uh, om Geesink Gisteren tijdens de, de koers te behandelen. En dus pleitte van Houwelingen voor minder motoren in de koers. Ik denk dat het goed zou zijn uh, op de gevaarlijke momenten uh, in de wedstrijd... wordt er uh, gesproken over een pool. En ik denk dat het beter zou zijn om die pool gewoon van kilometer nul tot aan de aankomst in te voeren. Ja, het komt er dus op neer dat uh, de fotografen meer moeten samenwerken... meer foto's moeten delen, waardoor er in de koers minder motoren zijn. Ben, ben jij het daarmee eens? Ik ben het volledig met Adrien eens, ja. ja. Wat ik gisteren ook weer zag, dat die uh, Seurus van zijn fiets worden gereden... ja, ik vind het gewoon echt te asociaal voor woorden. En ik weet zelf dat ik, toen ik fietste, zat ik me er ook zo zwaar aan te ergeren. En ja... Sommige mensen zeggen wel dat ja, het is de grootste nachtmerrie is van, van een motorrijder of de, de chauffeur, zeg maar, om iemand om van zijn fiets te rijden. Maar ik kan toch echt iedereen vertellen dat het de grootste nachtmerrie van een wielrenner is: dat je voor je flikker wordt gereden door een motor. Want het is echt, soms kijken ze gewoon niet en er en, ja, hangen nog van die grote bakken naast. En het is, Per tour word je wel twee, drie keer geraakt door een motor. En ja, dan hoef je nog ineens te vallen. Maar het is soms echt gewoon heel eng en gevaarlijk. En... Ja, wat leg ze eens uit. Uh, gisteren zagen we dus, toen, toen Seurus de val kwam door die motor. Toen zagen we hem ja, weet je, in de berm naast het peloton rijden. Ja. Uh, is nou niet echt een plek waar je een motor zou verwachten. Uh, maar, maar dat gebeurt dus vaker. Ja, ja, ja. Soms komen er gewoon hele pelotons uh, van motorrijders door het peloton heen. Die, die, die, die... Nou, ook gewoon door de berm? Ja ze, ja, ze komen altijd door de berm. Of ja. naast de, ze komen altijd aan de zijkant. En als het rustig dan, dan toeteren ze, en dan, ja. eh, of klaksoneren ze. En dan kan je een beetje op zijn Maar als, als het hard gaat, ja, dan ben je zelf voor je plekje aan het vechten. En die motoren die willen er gewoon langs. Want die moeten ergens zijn of zo, op een punt. En dan, ja, soms gaan ze gewoon uh, overlijken. En dan rijden ze gewoon dwars door het peloton heen. Ja, er is zo vaak ruzie hier op een dag. Maar ik vind ook, uh, ik ben het met Adrie eens dat ze dat gewoon moeten, moeten indammen. Ja, Patrick Lefevere van Step zei trouwens dat hij het parcours van, de, van deze Tour de France onverantwoord vindt. Deze wegen nodigen uit tot uh, valpartijen, zei hij. En ook Gezing zei nog iets in een interview over dat het, uh, de organisatie wel erg op zoek is naar spektakel. Maar goed, dat is uh, ja, een discussie die het hele jaar eigenlijk al speelt. Hè? Ook in de Giro d'Italia speelde ja. dat. Uh, dan nog even naar de sprint van gisteren. Het was hardest moeilijkste sprint in natuurlijk. Small crew, een more strong guys than sprinters, you know. Ja, Cavendish was dat. Um, Cavendish nu dus wel. want het was wel een rare sprint. Hè? dat zei hij zelf ook al een beetje. Ja, het was een uh, complete chaos. Het was helemaal niet georganiseerd. En uh, Bo Bozenhaken die uh, die viel aan op een goed moment. Uh, daardoor was de sprint helemaal ontregeld. En ja, Huushof moest daar toen eigenlijk al uit zijn kot komen. En ja. die moest het, het gaatje dichtrijden. En daardoor. Uh, ja, was Huzof gelijk uh, kansloos. Ja, en toen kwam, kwam eigenlijk op een moment dat niemand er meer verwachtte... kwam toch nog uh, Kevin Nish. Ja, mooie revanche, want hij deed het helemaal, ja. he? helemaal, helemaal zelf, hè? Helemaal zelf, ook op een zelf. aankomst die niet volledig ja. voor hem... Uh, ja. ja, die hadden we niet op voorhand opgeschreven, want het was een vrij lastige aankomst. Ja, als je dan toch nog uh, uit die positie kan winnen, dan, uh, ja, dan win je op een grootste manier. Oké, okay. en vandaag is het kijken naar Johnny Hogeland Misschien wel John... in de bolletruis straks. Ja, hij heeft net al punten gepakt. Dus ik denk als hij nu nog één punt pakt, dan, uh, dan heeft hij de trui. Ja. Dus ja, dan is het een, een mooie gerichte aanval geweest. Want dan staat hij vanavond met de, met, de, met de meiden op het podium ja. met de bloemen te zwaaien. Leuk. Dat zal de reden zijn, ja. denk ik. Ja, ja, ja. Michael Bogert. Steven Dalebout en Michael Bogert, dank jullie wel. Graag tot morgen. Het is uh, bijna half drie. Radio 1, het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij het ongeluk in het FC Twente-stadion. Er is een lijkwagen het stadion binnengereden. Over enkele momenten begint in het stadhuis van Enschede een persconferentie, waar meer details bekend zullen worden gemaakt. Zodra die begint, hoort u dat op deze zender. Rond 12 uur vanmiddag stortte het dak van een van de tribunes van de Grolsvesten in tijdens verbouwingswerkzaamheden. Een aantal mensen kwam onder het puin terecht. Vermoedelijk bouwvakkers. Het lijkt erop dat de twee draagarmen van het dak het hebben begeven. Getuigen zeggen dat. Dat een hijskraan iets optakelde en daarmee een draagarm raakte. De Europese centrale bank heeft de rente voor de tweede keer dit jaar verhoogd. Het tarief stijgt met een kwart procentpunt tot anderhalf procent. De verhoging was al verwacht door analisten. En een leidinggevende van zorg interim in Horen heeft zeker 50.000 euro in eigen zak gestoken. Het geld was bedoeld voor de patiënten. Tegen de medewerker is aangifte gedaan en hij is per direct ontslagen. En dat is nieuws op dit moment. Radio Top 10, nummer 77. Un, deux, trois. Ma politique à moi, c'est d'être fraîmer de toi. Et chanter la la la la la la la De Trois. La vie n'est pas pour moi. Een ivoor de Kafka. 1976 werd het nummer tweede op het Songfestival. Catherine Ferry, of Catherine Ferry, want ze ging internationaal. 1, 2, 3. In de plensregen, Johnny Hoogerland, hoe gaat het met hem, Gio? hij heeft nou, een lekker band uh, gehad en uh, probeert nu tussen de auto's terug te komen. Inderdaad, in de plensregen. En dan te bedenken dat wij hier aan de finish in Lisieux, een eindje verderop in Normandie... gewoon nog lekker hoog en droog zitten. Niet alleen hier op de commentaarpositie, maar ook het uh, publiek uh, dat in de open lucht zit aan de overkant. Laten we hopen dat die regen niet uh, tot hier komt en dat wij het hier droog houden. Dan krijgen we ook nog een hele mooie finale, ongetwijfeld. Kopgroep dus van uh, vijf man met die twee Nederlanders, met Johnny Hogeland... En uh, lieve Westra. Het is toch mooi dat die twee Nederlanders er weer bij zijn. Dat ze zich weer van voren laten zien. Hogeland zojuist als eerste bovenop die eerste coat van vandaag. De coat van de derde categorie. Daar pakte die twee punten. Roe kwam daar als tweede boven. Die pakte één punt. En dat betekent dat Johnny Hogeland nu in ieder geval virtueel, moet je dan zeggen. aan de leiding staat. in uh, dat uh, bolletjestruiklassement. Want hij heeft drie punten. Terwijl Cadel Evans, de drager van de bolletjestrui, twee punten heeft. En wij gaan snel naar Enschede. Nee, een deel van het dak van de nieuwbouw van de Grosvest. Het stadion van FC Twente is ingestort. Er zouden ook slachtoffers zijn gevallen. We gaan naar Matthijs Holtrop. Daar begint straks een persconferentie. Matthijs in het stadhuis. Klopt, je staat op het punt van beginnen. Net met een ander paardje hier van de zaal heeft verlaten... na het sluiten van, van een huwelijk. persconferentie gaat nu beginnen. We weten niet weten met elkaar vanmiddag. Want het volgende is gebeurd... Um... Zoals bekend uh, is op dit moment in aanbouw een uitbreiding van het, uh, het stadion van FC Twente. Uh, wat wij noemen de korte kant, van de zuidkant, uh, is op dit moment uh, in, in verbouw... om het aantal stoelen te vergroten. Uh, de situatie is zo dat een groot deel van het dak uh, is ingestort... en uh, uh, dat daardoor een flink aantal mensen uh, is bekneld... En daardoor is er ook, voor zover nu, bekend één dodelijk slachtoffer te betreuren. Ik kom straks nog even op de bijzonderheden terug. Ik ga u over het slachtoffer geen verdere bijzonderheden geven... omdat op dit moment eh, wordt getracht contact te, le te leggen met de familie. Maar ik wil wel van zeggen, en dat geldt ook voor Jan van Halst... directeur van FC Twente en voor ons, dat wij het, eh, dat wij het een enorm drama vinden... En ook eh, ons medeleven eh, zullen betuigen aan de familie. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is één slacht, dodelijk slachtoffer. Voor zover wij nu weten zijn er veertien eh, mensen betrokken bij het geheel... waarvan tien op dit moment in het ziekenhuis zijn... waarvan weer twee zwaar gewond. Er zijn drie ter plaatse behandeld... Maar eerlijk gezegd is er de afgelopen half uur... zijn de getallen hier en daar ook nog niet helemaal... met volstrekte zekerheid bij ons op tafel gekomen. Dus een precieze zekerheid over de exacte aantallen mensen... die erbij zijn betrokken, kan u op dit moment niet geven. Wat wel zo is, is dat er op dit moment zowel met honden... en ook met camera's nog wordt gekeken... of er mogelijk nog meer mensen onder het puin liggen. En daarvan zullen wij u op een volgend moment het resultaat mel zullen eh, melden. Het, eh, het ongeval heeft zich voorgedaan eh, eh, eh, rond de klok van 12. Eh, om 12 uur 3 was de eerste melding. 12 uur 9 was de eerste auto ter plekke. En 12 uur 12 is er onmiddellijk opgeschaald. En die opschaling betekent dat er ter plekke een team wordt ingericht... Uh, dat team dat, uh, stuurt uh, de genees geneeskundige dienst, de brandweer en de politie aan. Het terrein is afgezet. We zijn onmiddellijk door, met name door de brandweer maatregelen getroffen... om te proberen de uh, slachtoffer zoveel mogelijk onder het puin vandaan te krijgen. En daaraan wordt nog steeds doorgewerkt. Er is daarnaast een beleidsteam ingericht, hier in het stadhuis dat is de bekende uh, rampenprocedure, zeg ik u maar even... die uh, ook in allerlei andere situaties werkt... aan dat beleidsdienst is toegevoegd... Uh, vertegenwoordiging van, uh, van FC Twente in de persoon van Jan van Halst. En wij coördineren van hieruit zeg maar, alles wat er verder, uh, wat er verder gebeurt. Um, wat er daarnaast is uh, besloten... en ik denk ook dat het goed is om u die informatie ook nu gelijk te geven... dat is dat wij... Uh, ons hebben bekommerd om de, de opvang van mensen... die uh, zich in de directe omgeving van de ramp hebben, uh, uh, hebben bevonden. En dat wij natuurlijk ook uh, veel telefoontjes krijgen... van mensen die uh, uh, familieleden zijn, bekenden van mensen die daar werken... en die dus uh, willen weten of zeg maar, hun bekende ook, uh, ook uh, gevolgen ondervindt van, uh, van de instorting. En dat heeft ons gebracht tot, uh, uh, tot, tot twee acties. Het, uh, de ene actie is dat wij voor familie en betrokkenen... die dus niet alleen hier, maar, zeg maar overal in het land via de, via de radio horen... Uh, wat er hier gebeurt en weten dat een bekende van hen hier werkt... hebben wij een apart telefoonnummer geopend. En ik zal u dat telefoonnummer ook nu geven. Dat is 481 8000. Dat is dus een telefoonnummer voor familie en betrokkenen in de directe omgeving van degenen die, uh, die daar werken. We hebben, omdat het natuurlijk gaat om een enorm bekend gebouw, ik denk dat Jan van Halster zo meteen ook nog wel even iets over zal zeggen, waar heel veel mensen zich bij betrokken voelen, uh, weten wij ook, en de telefoons staan ook hier rood gloeiend, dat er ook veel mensen willen weten wat er nou precies is gebeurd. En eh, dat meer in algemene zin. En ook daarvoor hebben wij een telefoonnummer geopend. Dat is 481 4815000. En u begrijpt natuurlijk wel dat ik... Na het, van deze twee, na het noemen van deze twee nummers... u ook wil vragen om eh, in ieder geval de oproep door te geven... dat als u geen familie of direct betrokkenen bent... Bel dan ook niet met het nummer wat voor die familie is bedoeld. Daarnaast hebben wij ook um, uh, een opvangplek voor, uh, geregeld... voor um, uh, mensen die uh, zeg maar direct betrokken zijn... voor mogelijk familieleden um, uh, enzovoort. En we hebben um, besloten, omdat, dat wordt straks nog verder georganiseerd... om daarvoor uh, de locatie, de Broeiert beschikbaar te stellen. De Broeiert zit aan de Hengeloze straat nummer 725. En tot slot is het zo dat voor de direct betrokkenen... er een plek is ingericht bij de uh, tegenoverliggende bioscoop Sinestar... waar ook professionele hulp wordt geboden... om toch ook uh, uh, met elkaar goed in gesprek te raken... over wat er is gebeurd en wat er is gezien. Dat is overigens binnen het gebied wat is afgezet. Dus dat betekent dat u daar niet terecht kunt. Um, daarnaast uh, is, het, uh, is het op dit moment nog een overweging die hebben wij nog niet ingevuld als de druk op het terrein uh, wat wij op dit moment vrij hebben kunnen houden te groot wordt om een noodverordening in te stellen dat is op dit moment nog niet gebeurd maar het, uh, als, dat hangt er een beetje vanaf hoe het uh, zich, uh, zich ontwikkelt dit is wat ik u aan feiten kan melden en misschien is het goed om de heer Van Halst nog even vanuit zijn verantwoordelijkheid het woord over te gunnen. Ik begrijp dat u graag iets wil weten. Mevrouw, want u zit op hete kolen, begrijp ik. Het spijt mij. Ik wil, ik wil u straks graag te staan in, in Duits. En, maar, dan, uh, maar ik stel voor om dit eerst even zo af te maken. De heer Van Halst heeft het woord. Ja, ik heb niet zo heel veel aan toe te voegen. Um, maar dat de verslagenheid natuurlijk enorm is uh, bij de club...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 Want uh, ik kom uh, net van de plek af waar het gebeurt van het stadion af. En het is echt cruciaal om uh, de hulpdiensten hun werk te laten doen. Dus ik wil dat echt nadrukkelijk hier, uh, hier, hier vragen. Uh, op momenten dat we wel bij elkaar willen komen, uh, um, dan zijn we er. En ik zou nou willen vragen om even niet daar naartoe te gaan naar het stadion. Want we hebben echt alle ruimte nodig. Ik, ik, ik geef u graag de gelegenheid de vraag te stellen. Ik, ik wil nog één ding zeggen vooraf. U zult ongetwijfeld vragen hebben over hoe is het gekomen? Wat is de oorzaak? Uh, uh, al die dingen die daarmee te maken hebben... hebben wij natuurlijk, die vinden wij minstens zo belangrijk als... Ja, Mathijs, hot, hot, uh, jij bent daar. Jij blijft daar ook nog even, neem ik aan. Want, want er zullen nog wel meer momenten komen... dat de pers op de hoogte wordt gesteld hè, van wat er gebeurd is. Ja, dat lijkt me wel. Er zijn nog steeds heel veel vragen. En het belangrijkste heeft de burgemeester zelf net genoemd. Namelijk, uh, hoe heeft het kunnen gebeuren? En uh, wat is er daarna precies gebeurd? Uh, ook belangrijke vraag is, hoe gaat het nou met de zwaargewonden? Want zwaargewond, dat betekent vaak dat mensen in levensgevaar zijn. En uh, iedereen is natuurlijk ook benieuwd uh, hoe ernstig de situatie is. Maar het belangrijkste zet ik nog even op een rij. Er is één iemand, in ieder geval overleden. Dat konden we ook al zien aan de lijkwagen die bij het stadion ter plekken was. Twee mensen zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn nog eens tien mensen tijdelijk behandeld. En drie mensen zijn in ieder geval ter plaatse behandeld. Er zijn telefoonnummers ingericht voor de mensen die vragen hebben. Voor direct betrokkenen en familie is dat 481 8000 En dat lijkt mij met het kentekengetal 053 hier in Enschede... En voor mensen die een algemene vraag hebben kunnen bellen met 053 481 5000. Dankjewel, Matthijs. Zodra er uh, nieuws is, komen wij bij jou terug. Dankjewel. We'll If I just lay Just like Racing cars van Snow Patrol. Weer in de koers kijken. Ze moeten nog meer dan 100 kilometer. Hoe is het met de koplopers, Gio? Ja, die voorsprong die loopt toch wel een beetje erg hard terug. Hoor. Harder dan oh. ik had uh, gedacht. Want we hadden een maximale voorsprong van 11 minuten en 25 seconden. En in no time is die voorsprong teruggelopen na 8 minuten rond. Want dat is die op dit moment. We hebben net uh, de ravitaillering gepasseerd met het uh, peloton. En uh, we zien ook uh, renners in de problemen aan de achterkant uh, van het uh, peloton. Onder... Uh, Anderen hebben we daar net Sylvain Chavanel gezien. En ik dacht dat hij daar in het gezelschap was van de renner van vakantieverlij van uh, Rob Ruig. Maar het zou ook zomaar Thomas de Gent kunnen zijn moeilijk te zien op dit moment. Met al die regenjekjes aan. Je kunt de nummers niet goed zien. En als je de kaderplaatjes niet ziet omdat de motorcamera aan de achterkant van de heren rijdt... ja, dan is het lastig te ontwaren in wiens gezelschap die Sylvain Chavanel daar nou rondreed. In elk geval weten we dat we twee vakantselei-renners vooraan in het peloton hebben. Liewe Westra nu op rijdend. een beetje frutsend aan zijn jackje. En Johnny Hogerland aan de achterkant van die kopgroep rijdt Hogerland, die dus inmiddels drie punten verzameld heeft voor het bergklassement. En als er niks geks gebeurt en de kopgroep niet voor de volgende klim wordt bijgehaald, want dat is weer een klimmetje van de derde categorie, dan zou hij daar weer twee punten kunnen pakken. Nou, dan weten we zeker dat hij zich vanavond in de bolletjestrui mag gaan hijsen. Dat hij op het podium mag gaan komen. En dan heeft het toch zin gehad hoor. het feit dat ze daarbij bij Van Consolay een ...witte helm met rode bolletjes hebben klaargelegd. Hogeland had zijn zinnen erop gezet en gaat het dan ook pakken. Roe is nog steeds virtuele leider, want de voorsprong, 7.50... ...ja, dat zegt toch wel voldoende. Hij heeft 2 minuten 25 seconden achterstand op de gele trui van Thor De Het peloton daar rijden op dit moment de sprintersploegen. We zien de mannen van HTC Highroad en de mannen van Garmin op kop rijden... ...oftewel de ploeggenoten van Mark Cavendish en van Tyler Farrow. En het heeft natuurlijk ook alles te maken met... De de tussensprint die er zo meteen gaat aankomen, de supersprint. Kijk nu naar Robert Geesink, die een beetje puffend en steunend... maar ja, we kennen hem eigenlijk niet anders. Ergens in dat pelotonrijd in de buurt ook van Martin Charlinghi... En zo, dat is toch wel een beetje aan de achterkant van het peloton. Nou, daar zit zowat de halve Rabobankploeg daarbij. Ze beschermen hun kopman goed. We gaan dus op weg zo meteen naar die tussensprint. En één ding is interessant om te melden. In de groene trui niet die Rogas, de Spanjaard. Waarvan we gisteren na de finish dachten dat hij groen had behouden. Maar uh, Philippe Gilbert omdat de jury besloten heeft... om de punten van de tussensprint af te nemen bij Rogas. Omdat hij van zijn lijn zou zijn afgeweken kostbare punten verloren. We zien nu weer dat Robert Geesink... Wat te Drinken neemt. Ja, het ziet er toch wel pijnlijk uit allemaal hoor. We zien daar Baredo naast hem rijden die een arm om zijn rug legt om hem in elk geval even te duwen. Terwijl hij dan even kan eten, misschien ook even zijn behoefte kan doen vanaf de fiets. Robert Geesink dus pijnlijdend aan de staart van het peloton. Het Radio 1 toerspel. En daar is de oria ja, Sandra. Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een klubberding. Van Bon Dat hij het winnen, van Bond. Joop Zoetemelk als winnaar. Yeah! Ja, het toerspel. Daarvoor is uh, vandaag aangeschoven. Joop Kroeze, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Grootwielen liefhebber ook. Ja, natuurlijk. Ja. Zit in je systeem, hè. Uh, Jullie is dan... Uh, dan kijk je naar de toer, hè. Naar, naar Wimbledon. Dan uh, komt de toer en... Uh, van kind af aan. En... en daarmee ook al die kennis vergaard. Ja, ja, ja. Veel, veel kennis zit er in het hoofd? Ja, nou ja dat dacht ik wel uh, toen ik mijn eigen opgaf. Ik denk, nou, dat, is, uh, dat is wat voor mij. Maar het zijn toch vrij veel uh, statistieken. Als ik zo uh, die vragen beluister de afgelopen dagen. Dan, uh, best lastig, hè? Best pittig. Zullen ja. we gewoon beginnen? Ja, ben benieuwd. Uh, 90 seconden voor het beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed, antwoord levert 10 punten op. Tom Schouten gaat aan de leiding met 30 punten in uh, de snelste tijd tot nu toe. En bij gelijke stand geeft de uh, tijd de doorslag. Laten we gewoon gaan beginnen. Ik zeg, de tijd gaat nu in. En vraag 1. Na de eerste etappe van de Tour van dit jaar... pakte Philippe Gilbert de gele, de groene en de bolletjes trui. Welke trui behield hij het langst? De bolletjestrui. Vraag 2. Van 83 tot en met 1989 was er ook een klassement om de rode trui. Wat was dat voor klassement? Um, meest aanvallende renner. Vraag 3. Welke Nederlander wint hier? Een overwinning die mij doet denken aan de etappezege die hij twee jaar geleden... toen het getooid in de witte trui behaalde in Po. Toen kwam hij ook alleen aan op toen was er een aankomst met een passage... eerst aan de overzijde van de straat en daarna terug over de echte finishlijn. Erik Breukink. Vraag 4, dat is een multiple choice. Vraag 3 Nederlanders wonnen ooit 10 etappes. Wie hoort daar niet bij? A. Gerry Kneteman. B. Jean-Paul van Poppel. C. Jan Raas. En D. Joop Zoetemelk. Jan Raas. En vraag 5. Hoe vaak won een Nederlander de groene trui? Drie keer. Stop het uit. Zo. Zucht. Weer? Weer een zucht. <laughs> <laughs> ja. De deelnemers zuchten alleen maar. Vond jij moeilijk, Filimon? Ja, ja, ja, ja. Maar ik was wel uh, vaak met je eens. Oké. Okay. En die goede trui is denk ik wel vaker. Ik, heeft Erik Breuk ook niet een keer de goede trui gewonnen? We gaan uh, de, even de antwoorden doornemen. Oh ja. Beginnen we even bij het begin. Ja. Om het makkelijk te houden. Um, welke trui behield Philippe Gilbert het langst? Dat was de bolletjestrui. Oké. Okay. Precies. Even kijken, dan gaan we naar de rode trui. Dat was de trui van de tussensprint. Oké, okay, en wat zei ik? Dus, uh, ja, uh, ja. Of, of er... ah, ja, een ja, soort uh, groene trui. Goed. Alleen uh, tellen <laughs> bij groen dan ook de eindsprins mee. <laughs> okay. hè? Uh, welke Nederlander wint hier? U zei Erik Breukink. Ja. Het was Henk Lubberding in Luik in 1980. Heinz Bakker uh, noemt Lubberdings overwinning in Po in de witte trui. Okay. En uh, nummer vier. Ja, welke renner hoort er niet bij? Drie Nederlanders wonnen ooit tien etappes... Jean-Paul van Poppel hoort er niet bij. Hij heeft negen toer etappes achter zijn naam. Okay. Ja, ja, ik Moet je het ben... net weten. Hè? Ja, ik ben niet kwaad hoor <laughs> dat dat uh, niet goed ging. En vraag vijf. Hoe vaak won een Nederlander de groene trui? U zei drie keer. Filemon zei. Ja, ik denk al vaker. Want uh, volgens mij breuk ik hem sowieso één keer gewonnen. En Jan-Jans heeft hem volgens mij zelf al drie keer gewonnen. Jan Jans heeft hem drie keer gewonnen. En Jean-Paul van Poppel één keer. Oh, dus dus van dat Poppel was het. Was dat, ja. Eentje daarnaast. Ja. Ja. Eén vraag goed. Ja. Uh, ik vind het al heel knap. U hebt in ieder geval drie boeken gewonnen, hè? dat weet u. Krijgt u zo mee naar huis. De lensfactor van uh, Mart Smeets. De grote tourquiz van Hans-Jurgen Nicolai en Vincent Luyendijk. En gaat toch fietsen van Thomas Brown. Ja, uh, Tom Schouten gaat nog steeds aan de leidingen. Ja. Um, en die wordt uh, misschien wel weekwinnaar. En de weekwinnaar strijdt uiteindelijk mee voor de hoofdprijs. Dat is dan een fietsclinic voor twee personen van Henk Lubberding. Leuk hè? Ja, dat is leuk. Ja. <laughs> U kunt zich nog opgeven voor ons toerspel. Stuur dan een mailtje naar toerspel@nos.nl. En als we het dan toch een beetje in de quizzen zitten, wil ik nog even terugkomen op gisteren toen was Bert van der Veer hier te gast en um, op zijn site www.bertvanderveer.nl. Ik noem hem nog maar een keer. Had hij zijn eigen toerspel? Neem een naam uit de tour en bedenk een betekenis bij die naam die eigenlijk zo in het woordenboek kwam. Uh, kan. Er kwamen veel reacties. Maar hier komt uh, de persoonlijke top 5 van Bert van der Veer. Van uh, meneer Ed Dekker bij Pinot, Jérôme Pinot. Geld uitgeven als water. Walter Groten stuurde deze, Noval. Een peuter die vaak op zijn gezicht gaat, maar in de ontkenningsfase zit. Roger Pielmeijer Zinkle, Belgische vrijgezelle man... die door het middel van een liedje aan de vrouw probeert te geraken. Veukler van Ed Ridderbeeks, naam waaronder producenten in Bordeaux proberen... om alcoholvrije wijn op de markt te lanceren. En de winnaar is Bart Meijer. Hij heeft iets bedacht bij de naam Carpets. Vladimir Carpets. Pedagogische tik uitgedeeld door vader tijdens lange rit... richting nou ja, vakantiebestemming. En Meijer. hij krijgt